Omroep van Iran beschoten met raketten. De omroep bevestigt dat ze zijn geraakt, maar ze zouden nog wel uitzenden. De ambassadeur van Iran is verbaasd dat Nederland de aanval op Iran niet veroordeelt. Hij zei bij Nieuwsuur dat hij dat wel had verwacht, omdat het een schending van internationaal recht is. Maar buitenlandminister Berensen zei dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse aanvallen omdat de Iraanse machthebbers een moorddadig regime leiden. Er moet in Nederland meer worden gedaan tegen racisme, dat zegt de Raad van Europa. Vooral haatzaaien op sociale media gebeurt nog te vaak zonder dat er iets tegen wordt gedaan. Dat is veel terug te zien in politieke uitspraken, in de media en in het voetbal. Vaak zijn mensen met een Afrikaanse afkomst en moslims het slachtoffer. En op een middelbare school in Hengelo, Overijssel, wordt tegenwoordig Twentse les gegeven. Het moet de taal en cultuur van Twente gaan beschermen. Het lesmateriaal is gemaakt samen met cabaretier Herman Vinkers... die ook veel te zien is in de filmpjes van het schoolvak. De school hoopt dat Twens in de toekomst ook een examenvak wordt. Het weer dan. Er is plaatselijk wat mist met aan de grond ook lokaal lichte vorst. Overdag is er veel zon, weinig wind en het wordt tussen de 12 en de 18 graden. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.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 De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slash slimmer KPN, voor een beter werkend Nederland. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awbnl slash autoverkopen. ANWB en gaan.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 Op haar wasboord worden. is wel mooi vastbord. Als je hebt, dan moet je hem ook uh, flanten, zeg maar. If you have it flanted. Sheryl Crow was dit. Hi, this is Sheryl Crow and you're listening to Gerard Ekdom. Dat klopt. And all I want to do is have some fun. Vind je dus altijd lekker, weet je dat? Vind jij altijd lekker? Nee, ja, nee, dat nummer. Het nummer. Nou, dat kan ook naar elke plaats. Of je nou David Guetta draait of uh, Bruce Springsteen, deze mag altijd van mij. Vind jij uh, ja? Ja, ja. mag hij altijd fijn. goed. Ja. All I wanna do is zet hem nu in. <laughs> All I wanna do is, ja, is have some fun. En daarvoor, uh, het was uh, Jami Rai Kwaai. Waarop ik ben nog steeds wachten? Ik denk dat hij een perfectionist uh, is, want is die JK, want dan ligt er ze gewoon op zijn bureau een nieuw album. Ja, maar het kan ook dat het nooit komt, hè? Het, ja, dat is een soort van. Uh, een soort Missing Beetle plaat wordt of zo. Dat hij nog erg op een bureau ligt. Ja, Dr. Dre die heeft natuurlijk echt twee bekende albums. The Chronicle. En 2001. Ja. Ja. En daarna zou hij met, uh, volgens mij, Detox komen. En dat heeft, denk ik, 15 jaar heeft dat geduurd. En het is nooit gekomen. Net als Smile van de Beach Boys. Dat was ja. de, de Black Album van Prince. Oh, die heb je ook nog. Ja, je hebt zoveel van dat soort, uh, dat soort platen die uiteindelijk er toch wel ergens boven komen. Maar ik bedoel, hij is klaar. Dus ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Die gaat eruit komen. En ik kreeg een, uh, een appje van een luister. Laat je ook nog Godzilla zelf even horen. Als je vroeger de cd-single had van uh, Deeper Underground. Dan hoorde je na een klein beetje. Huh? En dat was Godzilla. Huh? Dus die, uit die film kwam het. En ik ga je melden. De film was een enorme flop, maar de soundtrack daarentegen was weer heel erg succesvol. Dat film namelijk dieper on the crowd op van Yami Ryan maar ook bijvoorbeeld Come With Me van Puff Daddy. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Nee! Oh! Oh! No. Oh! Oh! Oh! Oh! Er zat dat babyolie in die uh, soundtrack. Dat die, ja, dat liep er zo uit. Je ja. moest hem niet. Uh, je gleed zo uit over die soundtrack. Maar uitkijken. <laughs> Het is dinsdag 3 maart 2026. Hartelijk Goedemorgen. Oh ja, trouwens er even. Uh, Want gisteren is een uh, mega pagina online gegaan. Want je kunt jouw plaat voor de stop 520 aandragen. We zoeken dus aandragers. Ja. En dat kan via radioveronica.nl. Daar maak je ook nog kans om bij exclusieve intieme live-sessies te zijn. Dat gaat volgende week plaatsvinden vanaf Utrecht Centraal. Want daar komen wij vanaf woensdag vandaan. Want uh, ja, we gaan een week lang uitzenden. Een soort bed in gaan we doen. Net als uh, Lennon en uh, Yoko Ono dat deden ergens uh, eind jaren 60 in uh, het Hilton. Wij doen dat uh, vanaf Utrecht Centraal. Ja. En dan kun je bij zijn. En uh, ja, je kunt dus platen aandragen. Platen waarvan je denkt, oké, okay, het is oorlog. Het is overal oorlog nu, we zitten er middenin. Dus wat dat betreft, helaas is die timing... Uh, ja, we konden dat ook niet weten. Het, maar is, het is weer eng actueel. Is het. Eng ja, actueel. Ja. 520 uh, miljoen kinderen wereldwijd... die uh, ongevraagd in oorlogssituaties terecht zijn gekomen... vonden wij samen met woordje te veel. Dus we gaan uh, ja, ons uh, even lekker daarin verdiepen. En we iets moois doen, hopelijk. Uh, zoveel mogelijk mensen bewust maken van dat feit. En dus mooie muziek draaien. Platen kun je aandragen via radioveronica.nl. En dan maak je dus kans om bij Waylon te zijn... Of chef Special, een intiem concert volgende week. Echt een handjevol luisteraars ja. mag er maar bij zijn. hè? The happy view, en misschien dat jij er wel bij bent, is hartstikke leuk. Dus we je dat nu doen, en misschien dat we de morgenochtend ook kunnen draaien. Dat o, zijn. Dat ook Uiteindelijk komt er dus een lijst met 520 liedjes uit. En die gaan we de week daarna weer We Moeten we nog even hebben over vogelhuisjes? Ja, iets heel anders in ja, huis, he? Ik moest al lachen, ja, ik, er, er is namelijk, Wij fascineren ons daarvoor, omdat de lente is begonnen. Eh, want het is mooi, weer de zon schijnt. En daar worden we allemaal hartstikke vrolijk van. Je hoort al een krookussen, je hoort al een narsussen. Eh, eh, er zijn vogelhuisjes met camera's daarin. Ja, inderdaad. Het is uh, ja, echt slow tv. De, de bedenker ervan, die zegt ook, het is een beetje railway, Maar dan voor de vogelliefhebber, ja. weet je wel. Je kan er uren naar kijken. Nou, ik zit nu ook trouwens live te kijken. Oh, Koop, ik heb nu gekozen voor de bosel. Ja, dat zit ik ook. Ja? Nou, en die, maar de dat is ook de enige aal. die aanwezig is in het huisje. Die ligt ja, lekker te slapen wel, Dat soort bolletje geluk. Het ja. is zo schattig. Maar je, hebt, je kan dus ook gewoon zeggen, oké, okay, ik wil de koolmees. En dan kun je gewoon klikken op huisje koolmees. Ja, in principe staan door heel het land staan kleine vogelhuisjes. Daar is een uh, webcam in opgehangen. En elk vogelhuisje heeft zijn eigen vogel die daar komt. En kennelijk is het ook een soort... Het is niet alleen maar kijken naar hoe ze in dat vogelhuisje zitten. Maar er zijn ook echt romances van oh, verschillende vogels. En die worden ook uh, ja, gevolgd. Je kan meechatten met elke livecam. Dus dan zitten mensen... Oh ja, volgens mij komt hij nu met die... Oh, je kan ook terugchilpen. Ja, je kan terugchilpen, ja. Ja, ja dat het is, ik vind het echt fascinerend. Echt sloot, TV, hè? Dat mensen er uren naar, naar kunnen kijken. Want ja, je zou zeggen... de mensen hebben wel wat nuttigers te doen. Zeker niet. Nee, maar het zijn er dus ook meer dan een miljoen, hè? Elke keer. Dat betekent dat nu... Naar dit programma, een aantal mensen luisteren die zitten te kijken naar zo'n vogel. Die kans is heel groot. Het, het zouden luisteraars zijn die As we speak nu kijken naar een vogel in een vogelhuisje. Nou, of misschien het. hebben ze wel een live cam in de tuin. Want je hebt ook mensen die gewoon zelf zo'n cam hebben. Hè. Ja, het is wel de perfecte commie. Ik bedoel, kijken naar een boshel en dan luisteren naar Geertekton. Ik word toch even benieuwd hoe, uh, hoe uh, Marijke uh, Uil zegt. L, bos L, Ja, bos het e -El. El. El. El. El. Ja, ik heb van jullie geleerd dat je van je onderlip een kommetje moet maken en dan zeg ik het goed. Bos ik heb ook een, een goede Tip? vriend die kan het woord kuil. Kuil. Kuil. Kuil. kuil. Kuil. zegt keil. Keil. Mijn bal ligt in die kuil. Hoe zeg jij? Katarina Keil? Katarina Keil. Ah, dat klinkt nee, nee, dat dat is wel ook, goed. Ja. Dat is overzichtelijk. E-I-Krek. Dus dat snap ik dan wel. Maar ik ja. Hij kan ook de naam van mijn vrouw niet Nico. <lacht> ik. Nicole. <lacht> Nicole. allemaal. Valt ik allemaal niet mee. Maar goed, we gaan even lekker naar vogelhuisjes kijken. Ja, hebben, ja, we wat, hebben we nog wat nuttigs muiltje. te doen. Als jij er zelf in hebt. Muiltje. Ja. <lacht> Via de app. Ik ben benieuwd of wij ben niet de enige gekkies zijn die dat leuk vinden. Maar... Het is, het is lente, zomaar zeggen. Het is lente. Je merkt het overal aan. Het is Radio Veronica op een vroege dinsdagochtend. En we zijn nu al radioactief. Wij stralen het jouw kant uit. Radioactive. Imagine Dragons. I'm up to and dust. My brow and I sweat my rust. I'm in the De day. En daarvoor waren wij zeker even radioactive met Imagine Dragon. Zo ik wel het nieuws eraan van uh, half zeven. Ik weet het zeker. Marijke, wat zit er allemaal in? Dag vier van de oorlog in het Midden-Oosten en een summerbody, het kan nog. Het heeft nog best lang geduurd, maar nu eindelijk is hij er. De cd Alle 13 Oeh! Eww. Oeh, is het toch mogelijk? Wat een cd! Je bent een oe-oe-oelewapper als je hem niet koopt. De cd Alle 13 Oe. Natuurlijk met Bianco. Oe, wat een fijne cd. Wat zeg jij? Ik zeg oe. eigenlijk met gratis oesdrank. En een marsje. Alle 13 Oe. Met George Baker. Una Paloma Blanca. Una Paloma Blanca. Oe, oe, oefen je oe-klank met deze fantastische cd. Alle 13 Oe. Allemaal liedjes uit de oe-tijd. Oer. Met natuurlijk het complete oeveren van Miss Montreal. En ik Dus De CD alle 13 oer, Oe. Koop nou. en noe. nu. Ja, dat is even uh, nou, Even kijken op de weg. Negen uh, vertragingen zien wij hier. En dit zijn op dit moment de knelpunten. A1 Apeldoorn en Amersfoort bij... Hoedalakken! Door het ongeval 38 minuten De oeverlaak is niet. De A2, Den Bosch, Utrecht bij Salfbobbel, 21 minuten. En de A4, Den Haag, Amsterdam bij het Liemse Aqueduct. 13 minuten vertraging. Alle 13. Alle 13, dat is het niet te geloven, zeg. Het is uh, 1 voor half 7. De headlines met bereiken, Ketel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Een onderwijsdebat dat vandaag in Leiden zou worden gehouden is afgelast. Er zijn volgens de organisatie serieuze aanwijzingen dat het zou worden gaan verstoord. Er zouden elf politieke partijen aan meedoen. De Amerikaanse ambassade in Riyadh in Saoedi-Arabië is aangevallen met drones. Er brak brand uit, maar er zijn geen slachtoffers. Amerikanen in Saoedi-Arabië zijn opgeroepen ergens te schuilen. Tieners drinken ongezond veel suikerhoudende frisdrank. De helft krijgt zo wekelijks wel 90 klontjes suiker binnen. My God. Dat zeggen onderzoekers. En die willen daarom dat de aangekondigde suikertax er eerder komt dan pas in 2030. Maar zit dat dan in die cola zero of zo? Nee, zit... dat is dan normale cola natuurlijk. Hè? Ja. Maar tegenwoordig krijg je bijna overal standaard alleen nog maar zero als je een cola vraagt. Hoe zit ja, het bij jou ja. thuis dan? 90 negen klontjes per week. Doen jullie ja. zoons dat ook? Nee, die, Cola Zero dus. Ja, je kent dat ja. wel. Als puber ga je natuurlijk in de, in de grote en de kleine pauze ga je naar de supermarkt. Naar de, naar de ja. snack. En dan ja. haal je lekker waar je zelf zin in en hebt. Natuurlijk. Energy, frikandelbroodje. Red Bull, ja. roze, koeken. Oh. Ja. roze koeken, Roze koeken. Ja, ja. Zoveel Red Bull en Kano's. Dat was echt gewoon Kano's. Ja. Dat zijn eigenlijk gevulde koeken in de vorm van een beetje hetzelfde toch? In de ja, vorm van een... Kano's, ja. Ja. Hoe ja. Ja. was van de Kano's? Ja. <laughs> ik was van de sprits. Ja, sprit. Echt, was Vaars, waar was je he, een spritman? Appelrol. In, was het vroeger... Uh, nee, nee, nee, gewoon echt zo'n sprit. Een spritkoek. <lacht> ja, ja, vroeger uh, bij ons in de kantine nam ik altijd een kop koffie. Met alles. Koffie met alles. En een uh, sprit. En een sprit. En, en dat was er met chocolade wow, eroverheen. Dat is wel lekker ook. Elke dag. En dan, wat waren we verontwaardigd dat we oh. puisjes hadden. <lacht> <Grekker>. <lacht> en Dan ging ik naar de mbo en dan had ik daarna dan had je dan, de, de, de broodjes kroket en... Eerst het, het, het uh, uh, sociaal broodje. Ja, nee. Ja. Och, ja, slecht. Is misschien de... een beetje goor om te zeggen, maar ik heb een tijdje heb ik een, beetje, een beetje buikklachten gehad. Zeg maar, dat ik gewoon s'avonds een beetje met pijn. Nou, we weten nu waar het nou, nou, van ja, nou, ja, ja. Het ging. Maar toen stopte ik gewoon met elke dag een frikandelbroodje eten. En toen was het op zich. Oh, <tomst> was het, <tomst> toen het toen wel klaar. Oh, mijn god. <tomst> dat was het, het dus echt ook. Ja, het waren echt frikandelbroodjes. Ja, je hebt gewoon een tax gemaakt ja. uh, op je lijf. Oh. Dit was het, zo. we ja, ja. kunnen niet meer door. Lekker. Dan. Hey, het is wel leuk dat we het hier nu over hebben. Want ik lees in de Telegraaf dat we nog 18 weken hebben. En dan? Dan begint voor sommigen de zomervakantie. Oh, en dat betekent... Zomerbody. Dat we nog kunnen gaan voor een summerbody. Ja. Hoe staat het met jullie, jongens? Uh, nou, ik zit uh, weer aan de personal training. maar Dat heeft meer te maken met uh, bepaalde... Uh, rugklachten. Fysiek, ja. ja, jouw rug is helemaal kapot. Dus ik, ik ben nu uh, met name mij aan het concentreren op de buikspieren. Want ik moet, uh, alles wat ik normaal met de rug opving... moet ik nu met mijn oh, buik ja. opvangen om dat te compenseren. Ja. En... Uh, dat zorgt er wel voor dat dat wat meer getraind is, ja. ja. Dus je summerbody is in wording, ja, maar je ligt in principe alleen op een strandbed. Maar ik lig in de kreukels, ja. ja. Een okay. wasbordje. Maar wat ben jij dan aan het doen, man? Nou, ik uh, sport ook wel drie keer per week. En dus ik heb ooit vreden. een wijsman horen zeggen: "Summer bodies are made in winter." Ja, dat is ik weet niet meer wie het wel, ja. was, maar het is nee, maar wel dat, waar ja. Ja, dat staat nu ook in de telegaaf dat je nu nog aan de bak kunt en dan kun je hem nog krijgen. Uh, wat je best kunt doen is een combinatie tussen een calorietekort en krachttraining. Daar komt het een beetje op. Calorietekort. Ja. Dus, okay, dus, geen, dus frikandelbroodje. Een, ja. geen frikandelbroodje. Nee, die nee, frikandelbroodje. zou ik even weg gaan. en ook uh, negen flessen groene cola zou ik dan ook even laten staan. Ja, ja, okay. ja nou, te veel normale cola is natuurlijk ook weer niet goed. Zo verzanden we in uh, wat wel niet gezond is, maar zijn jullie er een beetje mee bezig als je op het strand loopt of valt het al mee? Nee. Nee? Nee. Oh, ik voel me wel bewust over ja. mijn lichaam hoor, als ik over het strand... Ja, ik heb... ook. Daar heb ik altijd wel aan. Ga ja? ja. ja. je op het strand al met een t-shirt... Uh... Ja, ik ben altijd bang dat iemand me op de foto zet... en dat dat in zo'n blad komt. Ging het echt om in het weekend. De vellen hangen erbij, weet je wel? Dan ben je altijd uh, op je hoede. Als altijd ik jou zo hoor, uit. beland je dan gewoon in de mensheld. Uh, uiteindelijk ooit wel. Ja. Ja. Ooit. ooit. Schrijft u mee... Goed. Nee, nee. Het weer dan nog. Het is misschien ook wel weer trouwens vandaag om lekker te paraderen. Oh ja. Wel plaatselijke mist nog even nu. Aan de grond nog lokale vorst. Maar vanmiddag veel zon, weinig wind en maximaal 18 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van De Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en net donderdag vanaf 2 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer... blijven toppen. Het niveau is om te janken. Au, au, Maar het is wel gezellig. Oh, wel nou, lekker nou, duimpje. Nou, Nieuwe Gier. Elke werkdag vanaf zes op Radio Veronica. First when there's nothing but a slow-blowing dream that you're free Woman. Wij duiken weer even in. Ekdom's uh... platenkast. Ja, ik moet eerlijk, eerlijk zeggen dat ik uh, eigenlijk te laat ben gegaan gisteravond. En dat had maar één reden: ik wilde iets zien. En ik wilde hem eigenlijk afkijken. Niet dat dat de bedoeling was, maar ik heb het wel gedaan. Man on the Run. De documentaire over Paul McCartney. Ja, die staat uh, online. Die kun je gewoon streamen. Prime Video. En ik heb dat gedaan. En ik, ja, ik, sorry, ik, ik kan daar niet, niet, stoppen met kijken, omdat het is gewoon natuurlijk gewoon keiharde porno voor de muziekliefhebber. Dus ik heb er helemaal zitten afkijken, ben er s het naar bed gegaan, maar ik bedacht mezelf wel: wauw, je zou maar een Beatles zijn geweest. En De Beatles gaan uit elkaar en dan moet je door. Wat ga je dan doen? Paul McCartney had geen idee, werd gek, maakte een album, ja, werd door iedereen afgekraakt en dacht vervolgens: oké, okay, ik begin gewoon een band, ik begin helemaal opnieuw met helemaal niets band werd Winks. En hij werd nog steeds totaal niet serieus genomen. Totaal niet. En je ziet hem ook struggelen. Je denkt waar van, moet ik nou heen? Welke kant moet ik op? En uiteindelijk maak je dan toch weer een meesterwerk. En dat werd het album Band on the Run. Vanaf dat moment dachten de mensen oké okay Paul, nu snappen we je. Eindelijk. En als je dan toch bezig bent met het beluisteren van de soundtrack en ook vooral het album Band on the Run, is natuurlijk een van zijn allerbeste platen, maar toch heb kunt de kipnummers dat ook niet documenteren. Je nou, moet hem gewoon gaan bekijken. Ga gewoon kijken. Het is te gek. Man on the Run. het is ook een soundtrack van. En dit is afkomstig van het album Band on the Run. Bomber Guardian Wings. Uit de platenkast. We gaan terug naar 1985. En dat duurde toen nog heel lang. 1985. Dat was alles wat hij had. En uh, vanaf dat moment uh, heeft hij nog maar uitgewerkt. Hij zei, had ik ook bij Ellen Rigby. Het enige wat ik had was, Ellen uh, Rigby picks up the rice in the church where the wedding has been. Dat was het enige wat ik had. En dat was de belangrijkste zin. En de rest kwam vanzelf. Mooi, je moet die met ergens kijken. Geweldig. Soms heb je alleen de titel nodig. Ja. En dan inderdaad komt het allemaal, gaat het stromen. My brother is my motherfucker. Ja. Dan heb je een begin, weet je. Vanaf dat kun je gewoon door. Ja. Paul McCartney uh, en zijn beetje de Winx uiteraard. Uh, 1985 uit de platenkast. En hij staat erin hoor. Ik heb hem erin gekweld. Ja, ja. Je raakt het nooit. Iets voor zeven op de klok. Een leuke vraag om je oren. je gaat het nooit. Ja, ja, je bent weer ouderwet slecht begonnen, gisteren. Oké, oké, oké. Gewoon 1-0 is het nu. Ja. Maar alle kansen om het nog. Uh... Gelijk te maken nou, gelijk te maken om mij volledig weg te verpulveren. Ja, tuurlijk, die comeback is gaande. Comeback komt eraan hoor. En ik hou mijn comeback voorlopig nog even dicht. Te... <laughs> Want het fragment van vandaag ja, was eigenlijk nog bij ondanks bij de NOS. En ja, eigenlijk is hij al een beetje voorbij gekomen. Het kan zijn dat je deze hebt gezien. Het kan zijn, maar ik zeg verder niks. Want uh, ja, er is van alles uiteraard aan de gang in de politiek. We hebben een nieuwe, nieuwe regering. Uh, er moesten allerlei dingen worden beslist. Uh, uiteraard. Er is een hoop te doen rondom de politiek. Ja. Nou, een van de verslaggevers ging langs bij nieuwbakken OCW-minister Rianne Letgert oh ja. Om even verhaal te halen over een foto die op Instagram is geplaatst. Het gaat om een selfie met collega-minister Hans Veilbrief, moet ik zeggen. Hans! Veilbrief. Waar per ongeluk een opmerkelijk liedje onder is gezet. Luister maar even. Heeft het muziekje ook aangezet? Nee, maar iemand die stuurde me een dat het een heel erg muziekje was. Oh, dat meen je niet. Oh, zie je, ik heb dat hele muziekje niet aangehad. Oh, onder uw foto. Serieus? Ja, dus heel leuk. Er is een foto geplaatst op Instagram. Uh, en dat liedje onder die foto... Het was dus niet zo handig. Nee. Niet zo handig. Maar je houdt de vraag, rijken: Welk liedje stond er onder die selfie van Hans en Rianne? En het is niet My Brother is My Motherfucker. My, my Brother is My Motherfucker, nee. Is dit A. Milo laat het lukken met bitches willen met me naar bed. <laughs> B. Idali met single. Dus ik doe vies vanavond. Oh ja. Of c Merel met hou je bek en bev me. Hou je bek. <laughs> <laughs> oei, oei, oei, oei. Ja, hoe gaat zoiets mis dan? Ja. Is dat dan een, een, een uh, suggestie van Instagram of zo? Geen best... idee, maar dat is, er is niet over nagedacht. In ieder geval, dat is duidelijk. Nou, Ik moet zeggen, ik heb het niet voorbij zien komen. Oh oké, okay. wel. Merel, hou je bek en bev me. Ja, waar komt dat dan vandaan? Ik verwacht eigenlijk een beetje dat het een nieuw nummer moet zijn. Want dat Instagram jou pusht of zo. Hoe komt zo'n nummer anders onder zo'n foto ja Dat is een goede, is een goede op vraag. Zich, op zich kunnen we dat wel een beetje verklappen. Want dat is wel duidelijk. Het is de social media afdeling geweest. Die dit eronder heeft? Ja, die hebben dit niet uh, helemaal... Uh, nou ja, per ongeluk gedaan. Oh, ze hebben het expres gedaan. Nou, hou je back and Bethman, dat kan echt niet. Dan. En dat is ook een als in Dat kan de social media toch niet bij twee politici de bewust onderzetten. Nee, maar single dus ik doe vies vanavond. Nou, dat vind ik iets minder... Of, uh, bitches iets... willen met me naar bed. Ja, dat vind ik iets minder... Uh... Ja, ik doe vies vanavond. Dat is dan nog het meest christelijke van de drie, toch? Bitches willen met me naar bed is echt wel een beetje... Ja. En hou je bek en bev mee is ook... De social media afdeling is ongetwijfeld Gen Z. Die kent dat nummer misschien niet eens. Wat? Van ja, dat denk ik, ik het toch wel. Nee, natuurlijk ja, wel. Was nou, die ja dat was twaalf, een enorme knijter. Ja, dat was een enorme knijter, dat klopt, maar ja, goed. Je hebt je die die met 1985... en je hebt How You Back and Best... Ja, oké, okay. hele... ja. <laughs> precies. <laughs> oké, okay. nee, maar antwoord nummer C ga ik echt een streep zetten dat, okay. dat zet niemand daar bewust onder. En A is, bitches, we doen vies vanavond, dat was het nummer B. Dat was het nummer B, <laughs> We, A laatst, is bitches willen met me naar bed. En B is single, dus ik doe vies vanavond. En het is een foto van Rianne Letchert met Hans Velbrief. Ja. Dat is inderdaad het intro wat Gerard net heeft voorgelezen. Ja, bedankt. Nou, ik ben nog even wat. Uh, jeetje, wat een ongelofelijke sneeuw. Zal, zal ik even van begin hebben? Nou, Om single is best, nou, ook opnieuw doe, doe, doe, doen. Ik doe. heb ja, nee, ja, het al gezegd. Ik begonnen. De stand ja. is 1-0. Nee, nee, nee, nee, nee <laughs> schiet er maar op. Ja, ik doe, ga voor B. Bitches uh, doen vies vanavond. Oké. Okay. Yeah. Bitches willen met me naar bed. Oh, dat meen je niet? Oh. Oh. Zie je Ik heb dat hele muziekje niet aangehad. Oh, onder uw foto, serieus? Yes, Dit stond onder die foto. Wat oh, praten we? Hoe kies je dat muziekje? Waarom kies je dat muziekje? Ja. Het is al Uiteindelijk moet de slagheftrouw vertellen van wie het idee van het muziekje waarschijnlijk kwam. Ja, dat stond onder PS. Het muziekje moest van Rob. Oh, serieus? Kijk, zo gaat het dus allemaal in die in die ochtenduren of nachtelijke uren, want we waren natuurlijk laat weg hier. Oké, okay, dat wordt een leuk overleg. Dat wordt een leuk overleg. Ah, waarom? Ja, dat is een goede vraag een nee, beetje heeft de opschudden, dat niet uitgezocht. Een beetje opschudden, een beetje, uh, ja, ja. Spielerij. <lacht> en het is wel gelukt, want hij is uh, uiteindelijk in deze quiz terechtgekomen. Hmm. Dat is mooi toch, hè? Oké. Okay. En dat brengt de stand nu op. 2-0. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je hebt hard gestreden, hoor. <lacht> zo, zo, zo. <lacht> Ongelooflijk. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness